Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op 8 januari gaat de eerste prik erin, want op die dag begint het vaccineren tegen corona. Onze verslaggever vertelt hoe het in zijn werk gaat. Het zorgpersoneel is als eerste aan de beurt. Die krijgen vanaf 4 januari via hun werkgever een uitnodiging. Dan kunnen ze een nummer bellen en via dat nummer krijgen ze een afspraak om zich te laten vaccineren. En ...dan zal de eerste vaccinatie op vrijdag 8 januari worden gezet. In de weken na 8 januari wordt het vaccineren groter aangepakt. Andere landen in Europa beginnen al eerder, sommige dit jaar nog. Kamerleden vroegen zich af waarom wij dat niet deden. Over een half uurtje is daar een debat over in de Tweede Kamer. Heel heftig. Zo noemt premier Rutte het rapport over wat er allemaal mis is gegaan bij de kinderopvangtoeslagen. Ouders werden onterecht neergezet als fraudeurs en dat was hartstikke fout, zegt een onderzoekscommissie vandaag. Rutte is het daarmee eens. Het is nog de vraag wat voor gevolgen dat heeft. Tegen een man die personeel van abortusklinieken bedreigde, eist het Openbaar Ministerie een jaar celstraf. De man van 37 uit Capelle aan den IJssel zou klinieken door het hele land bestookt hebben met foto's en video's van executies, vergelijkbaar met die van IS. Ook dreigde hij het personeel iets aan te doen. Het OM beschuldigt hem dan ook van bedreiging met terroristisch oogmerk. En een man uit het Limburgse Baarlo heeft misschien wel de grootste kerstkaart van Nederland gemaakt. Hij vroeg aan alle kinderen van scholen in de buurt of ze kaartjes wilden schrijven voor familie, vrienden of onbekenden voor deze bijzondere feestdagen. En al die kaarten, 15.000 zijn, zijn het er, heeft hij bij elkaar gelegd om één grote kaart te maken. Dat was nog een hele plus. Gisteren hebben we in totaliteit 26 uur kaarten gelegd. Dus toen ik gisteravond thuis kwam, toen heb ik nog een glaasje wijn gepakt op het vee. En toen had ik nog moeite om het glas wijn naar de mond te brengen. Toen dacht ik, het was best veel, maar het was ook geweldig. De kaarten zijn inmiddels weer alle 15.000 terug naar de makers. De kids gaan ze de komende dagen gewoon zelf rondbrengen en versturen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog vanavond. Niet koud voor een decemberavond. Morgen overdag wordt het maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp een kwartiervertraging... tussen de aansluiting met de A10 en Knopendraasdorp Raasdorp. En zijn bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 En jij beleeft het sneeuw, sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu. Alternative FM. van uh, deze Alternative FM. Eigenlijk 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Jazeker. Leuk. Even de boterhamzakje erover. <laughs> ja, ik zit niet alleen. Uh, nee, nee, erbij. nou goed. Uh, een beetje geluidseffecten. Dat is nooit weg. Uh, tot u spreekt uh, mijn mede-presentator van vanavond. Youssef Drioch. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, uh, want uh, dat is uh, voor vanavond van jou de vuurdoop. Zeker, eerste ja. keer, eerste keer. Ja, uh, even het beginnetje te maken. Minor Citizen, Build on Sand, uh, meegedaan aan uh, het, uh, het verhaal van op Sleeptouw-sessie van NH-pop. Want dat hebben ze gedaan. En uh, ze hebben ook onder andere meegedaan aan de Rob akta woord Ik geloof dat ze dat uh, tot twee keer toe hebben gedaan. En uh, ja, daar uh, lieten ze het toch wel zien in een goede indruk achter bij de mensen van NH-pop. Daarom hebben ze die meegenomen. Beeldontzend. En het leuke daarvan van Minor Citizen is dat ze ook hier daadwerkelijk hebben gestaan. En Thomas Curves, een van de mensen van de band, die heeft gezegd, ja, je moet ook in een setting kunnen spelen, in een kroeg, of wat dan ook. Dus de band is redelijk stevig, maar ze beheersen eigenlijk ook nog het semi-akoestische werk. Dus, en dan ben je naar mijn idee toch wel... Uh, veelzijdig. Dan ben je veelzijdig. Goed, uh, de kop is eraf. Want we gaan ook natuurlijk even kijken... ...van wat er allemaal eigenlijk gebeurd is de afgelopen tijd, toch? Ja, zeker. We hebben in Noord-Holland... ...is er best wel redelijk wat gebeurd qua nieuws. Mm -hmm. uh, er zijn redelijk wat bands die wat uh, nummers of albums hebben uitgebracht. Uh, I Believe in My Mess bijvoorbeeld. Is daar een van, die heeft een album uitgebracht. Mm -hmm. Uh, ...hebben wij via de site geen aandacht aangegeven... ...maar misschien komt dat nog in de toekomst. Mm -hmm. uh, Zeta One... ...die maakt fusion jazz rock. Uh, dat is dus even wat anders dan uh, normaal... ...wat je vindt op 3 voor 12. Mm. Maar die hebben elke week de afgelopen tijd... ...hebben die een uh, nummer uitgebracht. Ja. Dus dat is wel uh, redelijk wat uh, productie. Dan uh, hebben we Kleine Viesnerik met Waakhond. Dat is een single. Uh, <laughs> ja. En dat is uh, echt een uh, hele interessante eigen stijl. En daar is ook... Uh, wel wat... Volgens mij Nederlandstalige hiphop. Zeker, ik, uh... zeker. Ja, ja. dat is Nederlandstalige hip hop. Uh, ja. En uh, misschien uh, niet het meest typische nummers, uh, nummer voor de luisteraars van uh, ZFM... <coughs> Maar ik zou, zou zeggen, probeert eens een keer. Ja, dan, uh, laat je, je graag uh, verrassen. Over Zenetti gesproken. Ik heb het er even afgeplukt uh, vandaag. Uh, als we het nog redden, dan komt hij helemaal aan het eind uh, van het uh, programma nog uh, voorbij. Dus uh, als, we het, als het lukt, dan uh, doen we dat. En wellicht. Als, het niet, als het niet lukt, dan hebben we altijd volgende week nog. Maar er is nog meer, Jozef. Er is zeker nog meer. Uh, ja. Want we hebben ook Max Volman Die heeft een EP uitgebracht. Ja. En uh, die bracht hij persoonlijk met gitaar langs bij de eerste bestellingen. Van uh, mensen die dat hebben besteld. Sluit uh -huh. um, en... we dat even te vragen straks aan. Zeker, dat... ja. want wij hebben hem straks in de uitzending ja, uh, om uh, half tien. Uh -huh. Dus uh, daar kunnen we dan straks even naar vragen. Ja. Dan hebben we, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Leuna met Girl. Klopt. Uh, en uh, dat zijn Oda een vrouw en die horen we straks ook in de uitzending. Ja, het, uh, het werk. Vorige week hebben we met uh, Madelon uh, gesproken hier in de uitzending over deze single. Dus het uh, ja, gaat helemaal goed komen. En dan... Uh, als laatste, als slotklap. Uh, dit weekend zouden de Polyframes dan eindelijk hun albumprestatie houden. Ja. Maar, uh, dat zou in de Hotel Maria Kapel in Hoorn uh, in gebeuren. Mm -hmm. Maar dit wordt net als zo heel veel dingen in deze coronaperiode verplaatst. Uh, en ja, er zit niks anders op. Maar ze besloten wel om hun eigen webshop te openen... waar je hun debuut-EP kan aanschaffen. Dat is een heel mooi idee. Het album zelfs. Het is, heel, het is nog niet het eens een EP, een EP. Het is een album. Het is een album. Ja, ja sorry. Ja, sorry. Album is het een album het nee, nee, het is inderdaad. Uh, ja, een EP is iets korter dan een album. Gewoon tien volwaardige nummers staan erop. Een leuk verhaal trouwens over de polyframes is uh, dat, uh, dat Ritme Haakman, die had heel veel um, arrangementen in zijn computer uh, zitten. En dat moest hij uitwerken. En op een gegeven moment uh, heeft hij een beetje gekeken in zijn muzikale kring. En gezegd: van, Nou, uh, wil jij meedoen? En zo is de polyframes zijn een beetje. Ontstaan. Dus bent komt uit horen. Uh, je had het erover. Uh, dan gaan we dat ook maar even laten horen. Full of you. Full of you. In your you, excite, you bring light. Spread your silence over me. Run. Let's make all fun and watch the days go by. Let's just live the life.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 Take the Alexa, this weirdest wolf. Thing.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 Met, uh, elixir, het gaat min of meer eigenlijk over de depressies. Uh, en dat je mensen uh, een beetje ook in hun waarde moet laten... als het gaat om uh, depressiviteit. Uh, en niet dat je dan de mensen dwingt om... eigenlijk, doe doelsprohelijk of wat dan ook. Nee, daar gaat het uh, niet om. Uh, het is uh, dat, uh, dat het best wel heftig uh, kan zijn. Hè? Daar heeft ze het uh, liedje over geschreven. Daarvoor hoorde je de Polyframes met Full of You, Jozef. Ja, en ja, ja. dan uh, hebben we zometeen... of nou ja, eigenlijk gelijk hierna naal. Ja. Uh, uh, Eli, met Babylion. Ja, ja. Uh, Bent komt uithalen. Ja. Uh, ze hebben uh, eveneens uh, meegedaan aan uh, drop de Dropbox wordt. En dat is iets uh, waar Jip Richter mee uh, kwam. Ja. En we hebben er al eens uh, eerder aandacht aan besteed. Maar het is nooit weg om het nog een keer te doen. Hier is inderdaad wat je zegt. Baby Lion. in tell them never to leave you. Ooh. Deze dame die komt uit alkmaar We in de periode september-oktober... Uh, wat aandacht aan er besteed. Sterrenweldering met uh, Never Leave You. Daarvoor hoorde je Baby Lion En dat is uh, het werk van Eli. Uh, een van de deelnemers van de Rob Agda-woord. Nou, uh, Joseph, uh, want uh, degene die, uh, die we hebben aan de telefoon... heeft ook iets met Rob Agda-woord en patronaat te maken, geloof ik. Zeker, want wij hebben Timo aan de lijn. En uh, jij, Timo... Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Oh ja. Hallo. Ja, jij werkt bij het patronaat in Haarlem. Ja. Uh, wat doe jij daar normaal gesproken als we niet in deze corona-omstandigheden zitten? Nou, ik ben 15 jaar geleden ongeveer begonnen als bedrijfsleider bij het patronaat. Mm -hmm. Dat heb ik altijd deeltijd gedaan, deeltijd gedaan naast andere uh, werkzaamheden. En de afgelopen vijf jaar zit ik fulltime bij het patronaat. Alleen toen begon corona en ik uh, was naast bedrijfsleider verantwoordelijk voor de verhuur. Accountmanager Verhuur. Toen kwam de corona-ellende en toen moesten wij hardcore reorganiseren. Oké, en hoe is dat dan veranderd voor jou in zo'n reorganisatie? Nou, we hebben op een gegeven moment tijdens de reorganisatie we 30 mensen ontslag van moeten nemen. Het bar-team, het team die zijn allemaal verdwenen vanwege geen producties en financiële moeilijkheid. Uh, en er zijn wat coördinatorenrollen verdwenen, waaronder mijn uh, stukje accountmanager verhuur. Hm. Uh, ja, niet zo mooi, maar ik uh, deed binnen die verhuur ook een heel groot gedeelte van de ed educatie. En Patronaat heeft een constructie verzonnen om mij uh, te behouden als bedrijfsleider en daarnaast nu als programmeur educatie. Nou, dat is uh, gelukkig uh, mooi te horen, dus uh, ja. ja, programmeur educatie, uh, wat, wat, wat, wat houdt dat in? Wat, uh... Uh, nou, eigenlijk uh, ben ik aan het kijken uh, in Haarlem uh, om te kijken naar samenwerking met scholen. Denk daarbij aan in Holland Conservatorium, uh, in Holland International Music Management, maar ook het Nova College. En natuurlijk uh, alle basisscholen en middelbare scholen die er zijn. Ja, ontle ontleent het uh, patronaat zich daar nu ook een beetje voor. Uh, dat je, want dat is toch denk ik een ruime... Uh, jullie hebben best wel wat ruimte in dat opzicht. Hè? En ik denk ook dat, ja. dat je best ook wat, wat mensen kwijt kunt. Uh, uh, kan dat ook. Dus dat hoeft dus denk ik niet digitaal uh, te gebeuren, dat, dat stuk educatie. Nee, dat is stuk educatie. Dat kan inderdaad live, zoals we dat noemen. Uh, nu dan weer even niet met de nieuwe maatregelen die er liggen. Maar straks na 19 januari gaan we daar gewoon weer verder mee. En uh, denk daarbij. Uh, Nova College zit uh, elke maandag in onze tweede zaal. En die krijgen daar performance lessen. En dan uh, ja, moeten ze op podium staan, microfoon in de handen en uh, net doen of die zaal vol zit. En uh, op die manier kunnen wij dus inderdaad iets voor de scholen betekenen. En staat het patronaat niet leeg uh, op de maandagen en dinsdagen, wat, uh, wat zonde zou zijn. Oké, okay, uh, nou, ja. dat klinkt heel goed allemaal. Uh, ja. Maar dat zijn dus een beetje dingen die jij uh, voor anderen doet qua, qua muziek. Maar ja. wat heb jij, zeg maar, ondanks dat er dit jaar zoveel is gecanceld, uh, uh, mogen meemaken op muzikaal gebied in het patronaat of uh, ergens anders? Ja, we begonnen het jaar heel voortvarend met een uh, prachtig mooie agenda en uh, alles erop en eraan. Nou, zoals jullie weten was het toen in één keer was het maart en ging de wereld op slot. Ja, uh, ja dat was heel vervelend. Uh, daarom hebben we met het, met het team programmeurs en de, de marketeers hard moeten werken om de shows te verplaatsen en te verhuizen en nieuwe data te zoeken en dergelijke. Ja. Nou, toen kwam er eindelijk rond de zomer kwam er weer wat, uh, wat mogelijkheid om wat dingetjes te doen. Daar hebben we behoorlijk wat mooie shows neergezet, uh, live voor het publiek wat er binnen mocht, dat was toen 150 grote zaal, 50 kleine zaal. Ja, denk daarbij aan uh, de Halemse band Guy, die daar een heel mooi optreden had staan. Uh, we zijn toen op een gegeven moment nog wat verder wezen kijken van wat kunnen we en wat willen we. Uh -huh. Toen ging helaas de wereld weer op slot en mochten we alleen nog maar voor 30 mensen publiek uh, shows neerzetten. En daar hebben we wel een heel mooi rijtje gehad. Uh, Lute heeft bij ons vier hele mooie shows gedaan in die tijd. Uh, Luca stond er met een mooie band. Frank Boeijen heeft uh, twee shows gedaan. En onlangs hadden we nog Kafka staan, een uh, Halemse bandje. Ja. De Roertschutter en Amsterdammers zijn het tegenwoordig. Ja, uh, Kafka die hebben wij uh, hier uh, veelvuldig uh, gedraaid. Uh, dat ah, klopt. Uh, afgelopen week hebben ze, hebben ze dat nog gedaan uh, bij jullie in het Patronaat. Ik geloof vorige week ja. nog uh, dat, ze, dat ze dat gedaan hebben. Uh, ja, het twee ik, ik, twee geleden, ja. ja, want, want uh, jij uh, haalde het al aan. Ergens uh, tot maart uh, konden we dat uh, doen. Ik weet het uh, uit eigen ervaring. Want uh, wij liepen nog, uh, nog een radio-uitzending samen met H&M 105 uh, te maken van de Rob Akda-woord. Uh, dat ja. was eind februari, maar toen zag, zag je het min of meer al een beetje aankomen met dat hele, hele gedoe. Ja, we voelden erbij hangen. Ja. Ja. Um, uh, even over, over jou uh, nu. Hè? want um, Vereist dat dan toch nog een, uh, een, uh, een bepaalde handeling? Als je dan weet dat het uh, voor iets wat uh, beperkter publiek is en uh, dat het akoestisch en noem maar op. Uh, of bemoei jij je daar niet mee? Nou, daar kijken we gewoon met z'n allen heel goed na van dat, wat voor programma past er binnen de setting in de zalen zoals we dat nu hebben. Ja. Kijk, uh, we hebben een grote zaal. Uh, voor corona kunnen daar uh, bijna duizend mensen in. En uh, kijk je daar een uitverkochte zaal uh, de bar open, uh, dampend, uh, de muziek keihard aan. Ja, en dat, dat kan natuurlijk niet als je maar met dertig mensen op een bankje in die zaal stil moet zitten. Ja. En Er is geen bar open. Dus we kijken heel goed naar wat voor programma is er geschikt voor het podium zoals we dat nu hebben. En we kijken heel goed met management van artiesten en artiesten zelf... om te kijken of die ook passen bij het plaatje en of ze dat ook willen. Ja. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, best wel like, een lastige klus. Uh, wat mij ook een lastige klus lijkt is vooruitkijken vooral. Want uh, ik denk dat iedereen altijd een beetje snakt naar gewoon live muziek... en dat iedereen daar weer een beetje naar snakt. Zeker met uh, de nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd. Ja, live uh, kijk... muziek zoals we het noemen, ja. <laughs> ja, precies, precies, precies. Uh, kijken jullie nog... Uh, Kijk jij nog, waar kijk jij het meest naar uit in 2020, hè? Dus wanneer, wanneer alles uh, weer een beetje mogelijk is? Heb jij nog hopen op, op live optredens die jullie misschien gaan doen? Of, uh, iets dergelijks? Eigenlijk, uh, we hadden voor dit jaar nog een heel mooi programma staan met, uh, met uh, twee shows van Altin uh, Een paar shows van Evi de Visser, Rilo en de Bombardeers, uh, onze grote Halemse vriend Jorik. Ja, en afgelopen dinsdag hebben we de hele agenda leeg moeten vegen. Ja. Um, we zijn nu aan het kijken met deze artiesten, deze, met het management van deze artiesten om te kijken of we die uh, tijdig weer uh, kunnen plaatsen. Dus straks als in januari de wereld weer open gaat, hopen we dat die artiesten zover zijn dat ze weer terug willen komen. Uh, ja, waar ik uiteindelijk naar uitkijk straks 2021, dat we gewoon weer mogen. Ik heb gewoon onwijs veel zin om, uh, om, om, om met z'n allen naar een optreden te kijken en uh, het patronat te gebruiken of misbruiken waar het eigenlijk voor bedoeld is. Ja. Ja, ik, ik denk dat we daar eigenlijk allemaal wel uh, een beetje op hopen... als ik ook uh, Jaap hier even aankijk. Ja, ja dat zeker. Want uh, uh, nou, we hebben hier ook een hele muzikale burgemeester in dit uh, dorp... de heer David Molenburg... Die zegt, ik verlang nog wel eens naar een zweterig zaaltje... Uh, waar we dus gewoon een beetje muziek uh, kunnen horen en, en noem maar op. Een beetje de sfeer. Het is nu eigenlijk allemaal net niks. Je zit uh, achter zo'n beeldscherm. Je ziet uh, wat, wat mensen... Uh, ik bedoel, het uh, voorbeeld uh, is ook van de zomer... Uh, Low Eric Sound System met uh, Lasset... die ook uh, bij jullie uh, in het uh, patronaat uh, hebben gestaan... He, om maar wat te noemen. Maar dat is het dan toch net niet. Dat je dan uh, alleen maar een camera ziet. Je ziet uh, een, een leuke show. Maar voor de rest uh, moet je het dan nog van buitenaf uh, moet je het, uh, beleven. Ja, en je wil gewoon voor aan het podium staan. En Precies. Je wil ja. uh, ja, wat, wat erbij komt kijken bij de lijfmuziek, natuurlijk. Ja, ja. Um, ja eigenlijk uh, is, is, is dat uh, een beetje van. Uh, van ja. is, is dit eigenlijk ook voor jou om toch een leerzaam jaar geweest? Uh, al, al met al, uh, in, in, in een aantal opzichten. Uh, sowieso het veranderen van mijn functie is voor mij uh, erg leerzaam geweest en ik, uh, ik begin eigenlijk weer helemaal op nul en moet eigenlijk alle facetten van het vak weer gaan, gaan leren en mijzelf eigen maken. Mm -hmm. uh, ik heb heel erg uh, veel geleerd en veel opgestoken voor mijn collega's mm -hmm. uh, ook om de positiviteit en moraal hoog te houden. Ik ben ook heel trots op hoe zij dat doen en uh, hoe we dat met z'n allen doen. Mm -hmm. Uh, kijk, je kan met de pak bij de pakken neer gaan zitten... ...maar daar wordt niemand beter van. Nee, dat geloof ik ook en, niet. En ook het, uh, het communiceren met uh, ...naar buiten, weet je. De mensen hebben een kaart gekocht voor een show. Die show kan niet doorgaan. Nou, dat begrijpen ze allemaal. Maar ja, ja. dan willen ze of geld terug... ...of moet een nieuwe show geboekt worden... Ja, dat zijn allemaal, allemaal leerzame momenten, absoluut. Ja. Ja. Nou ben jij ook werkzaam in het patronaat. Hè? We, we kijken een beetje vooruit naar 2021. Hè? Dat was een beetje de vraag die Jozef al eerder heeft gesteld. Ja. Um, want maar dat, ja, als ik ook links en rechts in de landen hoor... Ik bedoel, ik luister vink wel eens ook naar een programma ergens bij, bij Capelle. Uh, dat is weer in de buurt van Rotterdam. Maar dan hoor ik ook dramatische geluiden over popzalen die, die het moeilijk hebben. Uh, ik, ik, ik, ik weet het niet, maar hoe zit het met, één, het patronaat en heb jij ook enig zicht op van wat, hoe die andere zalen in Noord-Holland het, uh, het hebben? Uh, spreek je daar wel eens over met bijvoorbeeld je vakgenoten of wat dan ook? Ja, we hebben af en toe onderling contact. Um, al moet ik zeggen dat ik wat minder contact heb dan mijn collega uh, Lisa de Jong als hoofdprogrammeur. Hmm. Uh, namens het MT, zeg maar ook. Hmm. Um, uh, waar ik me in de zomer heel veel zorgen, zorgen om maakte tijdens die, uh, die reorganisatie, uh, waren inderdaad de financiën van het patronaat. Toen heb ik uh, daar uitvoerig over gesproken met onze directeuren uh, Jolanda Weijer, uh, Lisa de Jong en uh, Lopke Heutink. En de drie dames hebben me allemaal verkondigd: van jij moet niet wakker liggen van de financiën van het patronaat. Dat gaat allemaal oké. Okay. Oké. Okay. Nou, daar ben ik, ben ik heel blij om te horen. Ik heb uh, onlangs oh. contact gehad met onze grote vrienden van uh, Victorie Alkmaar. Ja. Hoe staat het daarmee? Die gaan uh, op zich ook nog steeds lekker, die hebben ook uh, gelukkig steun vanuit de overheid gekregen en uh, kunnen ook weer eventjes vooruit. Maar ja, het is natuurlijk de vraag hoe lang blijft corona aan en hoe, hoe blijven de maatregelen staan en uh, uh, zijn de steunpakketten die er komen vanuit het Rijk uh, afdoende? Ja. ja. Spannend, hele spannende dingen zijn dat, ja. Nou, laat, het gaat in ieder geval gelukkig dan wel uh, oké okay, met het patronaat en laten we hopen dat, uh, dat uh, die steunmaatregelen voldoende zullen zijn. Uh, Timo, ik wil jou bedanken voor je tijd deze avond. En uh, veel succes uh, verder met jouw werkzaamheden bij het patronaat. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Jullie hele fijne feestdagen. En maken, ondanks alle maatregelen, een feestje van. Ja, yes, zullen we, we doen. Wel, vanzelfde. Da dank dankjewel. Hoi, hoi. Oké, okay, graag gedaan. Hoi, hoi. dreams they slip through my fingers darkness surrounds my empty mind and I uh... Hij volgt zijn opleiding aan het conservatorium van Amsterdam. Deze elke, Eelke Ankersmit, heet hij voluit. Maar komt oorspronkelijk uit Gelderland uit het hele mooie plaatsje Ermelo. Daar komt hij vandaan. Maar goed, omdat die uh, studie kennelijk hier in, uh, in Amsterdam voert... Uh, uh, kunnen we hem uh, gewoon gebruiken. Want dan uh, uh, mogen we hem draaien. dan <laughs> ja, mogen we hem draaien. <laughs> Daarvoor hoorden we Judith van Drie met Lost. Dat uh, is iets uh, wat bij Miranda uh, vandaan uh, komt. En uh, uh, misschien dat we bij de volgende... Uh, toch eens een keer even Judith van Drie erbij moeten gaan halen. Denk ik, toch? Mogelijk, ja. mogelijk. Ja. Dan uh, het volgende nummer. Werd omschreven als een uh, ode aan de vrouw. Het uh, lijkt op een combinatie van de kunsten van Massive Attack en Portishead. Mm Hele -hmm. bekende band zijn dat. Uh, dit is Leuna met Girl. Girl Deze van de Three Point Landing komt uit Alkmaar. Ja, ik, ik kende ze niet, maar ik, wat ik hoorde vond ik, heel, vond ik heel goed. En ik hoorde van jou net dat ze aan de Rob Akta. Of, of, ja, of, hebben, ze, of, hebben ze meegedaan en uh, ze, hebben, ze waren ook uh, uh, geselecteerd voor uh, NH-pop. Hè? Het ja. verhaal van de Omsleeptouw. Dat zouden ze ook doen, maar er is. Iets in hun in omgeving. Een, een, een tragische gebeurtenis waarop ze hebben besloten om het niet te doen. Helaas. Uh, we hebben nog wat extra's gedaan. Uh, Nightfalls onder taal van Ruud Haveling hebben we er ook nog bij gedraaid. Dus, uh, en dat slaat weer een beetje op Zandvoort. Een muzikant. Uh. Ja, ook dat. Maar ook uh, het liedje zelf heeft uh, en, uh, te maken met een Zandvoortse gebeurtenis. Dus ja, ja uh, de tragiek van de zee. De zee neemt en de zee geeft. Er uh, uh, was iemand in een mui terechtgekomen en uh, Ruud heeft daar. Over deze tragische gebeurtenis uh, een liedje geschreven. Dat heet Night Falls on the Town. We hebben er nog één, en dat is deze van Kai. Uh, en kai uh, heeft dit nummer ooit, dacht ik, vorig jaar uitgebracht. Het nummer heet Seaside. Straks weer nog een uur. Exactly the same thing feels like everyone's You're so